Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Geen FM-ontvangst publieke zenders door brand in zendmasten. Berichten over doden bij grootschalige protesten in Syrië. Een aantal Zuid-Europese banken zakt naar verwachting voor stresstest. Door brand in twee zendmasten is in het grootste deel van Nederland... geen FM-ontvangst van de publieke radiozenders. Radio 1 is overgeschakeld naar de middengolffrequentie 747 van Radio 5. In de noordelijke provincies is er geen digitale eterontvangst van de publieke televisiezenders. Ook de mobiele telefonie is verstoord. Kijkers en luisteraars via de satelliet hebben geen problemen. De storingen zijn veroorzaakt door brand vanmiddag in de zendmast in Hogersmilde en vannacht in Loopik. In Hogersmilde woede door onbekende oorzaak brand op grote hoogte. Door oververhitting brak het bovenste stalen gedeelte van zo'n 200 meter lang af. De Drentse brandweer had zich net uit de toren teruggetrokken. En het terrein was ook maar net voor de insorting ontruimd. Er vielen geen gewonden. Volgens verslaggever Rien Kamer is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand was. Nee, nee, het is natuurlijk ook nog maar heel kort daarna. Het, het, het rookt zelfs nog na. De technische recherche is inmiddels al in busjes gearriveerd. Maar ook die staan nog werkloos toe te kijken. Want het is nog te gevaarlijk. Het kan nog wel uren gaan duren voordat het onderzoek überhaupt kan gaan beginnen. De burgemeester van Hogesmilde zegt dat een markeringspunt van Drenthe verloren is gegaan. Vannacht was er ook een brandje in de zendmast in Lopik in Utrecht. In verband met de problemen in Hogersmilde werd besloten om Lopik uit voorzorg uit te schakelen. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de branden in de zendmasten in Hogersmilde en in Lopik. In Syrië zijn vandaag opnieuw vele honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Volgens oppositiegroepen zijn het de grootste betogingen sinds de protesten tegen president Assad in maart begonnen. In alle delen van het land werd gedemonstreerd. Het leger en de politie traden opnieuw hard op. Er zijn berichten dat zeker twaalf demonstranten zijn gedood. In de hoofdstad Damascus schoot de politie op betogers... en werd ook traangas gebruikt. En daar vielen zeker vier doden. Bij het neerslaan van de betogingen in Syrië... zijn volgens mensenrechtenorganisaties... de afgelopen maanden zeker 1600 mensen omgekomen. De zware regen van gisteren heeft een record opgeleverd. Volgens het KNMI regende het 20,5 en een half uur achter elkaar... Daarmee is het record van 17 juli 1954 geëvenaard. De meeste regen viel in het zuiden van Zuid-Holland, in de omgeving van Den Haag en Leiden. Daar kwam in 24 uur 7 centimeter naar beneden. Ook een hele dag met een onstuimige wind en zware windstoten komt midden in de zomer niet vaak voor. Verzekeraars hebben inmiddels honderden schademeldingen binnen. De meeste claims gaan over ondergelopen kelders en lekkages. Rond deze tijd worden de resultaten bekend van een nieuwe stresstest voor de Europese banken. 90 banken zijn onderzocht. Er is gekeken wat de gevolgen zouden zijn als de economie verslechtert, mensen massaal spaargeld opnemen of de waarde van de vastgoedportefeuilles daalt. Verwacht wordt dat een aantal banken, vooral in Zuid-Europa, zal zakken voor de test. Ze krijgen een half jaar de tijd om nieuw kapitaal aan te trekken. Vorig jaar werd ook een stresstest gedaan. Banken die daarvoor slaagden, kwamen korte tijd later toch in de problemen. De samenwerkende hulporganisaties waarschuwen het publiek... geen geld voor hongerend Afrika te doneren via nudoneren.nl. Die website is opgericht zonder overleg met de hulporganisaties. En het gestorte geld komt niet terecht op Giro 555. De hulporganisaties vermoeden fraude en overwegen aangifte te doen. Wij weten in ieder geval dat die mensen geen contact met ons op hebben genomen om geld voor ons te gaan werven. En zich in die zin niet bekend aan ons hebben gemaakt. Uh, 100% zeker weten dat het fraudeurs zijn. Dat, dat doen wij in ieder geval niet. Maar het ziet er zeer curieus uit. De site is inmiddels uit de lucht. De juiste website om geld te storten is www.giro555.nl Gisteren werd bekend dat de eerste twee dagen van de actie een miljoen euro hebben opgeleverd. SHO is blij met dat resultaat. De dertiende etappe in de Tour de France heeft geen enkele verschuiving van betekenis teweeg gebracht in het algemeen klassement. De rit van Pau naar Lourdes over de Obisque werd gewonnen door de Noord-Tor Hueshoft. In de straten van Lourdes haalde hij koploper Jeremy Roy bij en liet hem vrijwel direct achter zich. Veuclair houdt de gele trui en Cavendish de groene. Lars Boom heeft vandaag opgegeven, net als de Duitse Andreas Kleuden. Dan het weer. Vanavond overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan een buitje vallen. Een minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnige periode, later toenemend bewolkt en steeds meer kans op buien. Bij een stevige zuidelijke wind wordt het dan 20 graden aan zee en 24 in Limburg. Namorgen koel, wisselvallig en nat. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een bescheiden avondspits met in totaal 31 kilometer file. Bij Amsterdam is het wel wat druk op de ring Amsterdam... vanwege de afgesloten Eitunnel. Verder nog extra vertraging door ongelukken onder meer op de A1. Hengelo naar Apeldoorn. Daar is een auto met caravan geschaard bij Forst. Daar staat 5 kilometer. En er is de rechterrijstrook is daar dicht. Op de andere rijband staat een kijkersfile van 4 kilometer. Verder op richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Afwit Bunschoten. Daar staat 3 kilometer en daar is de linker. Rijst ook dicht. Op de A7 is aan dan richting Hoorn. Daar is ongeluk gebeurd bij de afrit Aan van Hoorn. Daar staat 5 kilometer. Daar zijn inmiddels alle reis weer vrijgegeven. En op A13 naar Den Haag bij de afrit Bergen en Roodreis. Drie kilometer. Daar is nog steeds de rechte ook afgesloten. Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris... Daphne Goudsmit, die een nieuwe baan heeft als productiemanager bij Theatergroep Le Zand. Aldert Guit, die nu projectontwikkelaar is bij Azugia... en Carla Zenf, die net is gestart als projectmanager bij Compasso Moendecom. Allemaal veel succes! Nieuwe baan? Mooi moment! De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Het is bijna acht minuten over zes. Welkom terug op Radio 1 bij Radio Tour de France... waarin we straks gaan terugkijken op de pyreneeën etappe van Po naar Loerde... gewonnen door de wereldkampioen Thor Hushovd. Zonder al te veel consequenties voor het algemeen klassement. Maar, heel belangrijk, zojuist is de uitslag bekendgemaakt. Ander nieuws natuurlijk van de stresstest die bij de 90 grote en belangrijke Europese banken is gehouden. En ze werden getest om te zien of ze bij een economische financiële crisis overeind blijven of dat ze extra geld nodig hebben. Bijvoorbeeld dat de overheid zou moeten bijspringen. Op 6 uur werd het bekend. Het is 8 minuten over 6 en onze economieredacteur André Meinema heeft heel hard gewerkt om al naar de uitslagen te kijken. En uh, ja, André Meinema, hou ons niet langer in spanning, wat is er uitgekomen? Nou, er zijn acht banken in totaal gezakt voor de stresstest. En eh, er waren ik was er even verwarring... want er waren sprake van misschien wel twintig banken die gezakt ja. waren. En dat was ook zo, er waren twintig banken die eigenlijk per saldo... op eind december 2010 ges niet geslaagd zouden zijn voor de test... en onvoldoende dus kernkapitaal in huis hadden... om bij een zware economische crisis eh, of zware economisch weer overeind te blijven. En dus moesten aankloppen voor extra geld bij de overheid dan wel bij de markten. Maar die banken hebben de voorbije maanden natuurlijk ook niet stilgezeten. En nogal wat banken hebben dus in de voorbije maanden... ook weer extra geld opgehaald, dingen verkocht... Eh, nieuwe leningen uitgegeven of, of aandelen op uitgegeven. Met als gevolg dat ze dus miljarden hebben binnengehaald. En uiteindelijk dan, als je dat meerekent, zegt de EBA... de toezichthouder ja. van de Europese banken... dan zijn er acht banken die eigenlijk niet voldoen aan de norm die gesteld is... van zoveel procent kenkapitaal... en dus ook de komende maanden nog hard moeten werken... om dat extra geld binnen te halen. Nou is het Europees en we moeten Europees denken... maar je snapt de vraag al, we willen natuurlijk ook wel even weten... hoe is het met onze Nederlandse banken gegaan? Met glans geslaagd, want ze zijn allemaal uh, keurig doorgegaan. Dat geldt dus niet, zoals gezegd, voor een aantal banken: een Spaanse banken, Griekse bank, een Italiaanse bank, Ierse bank en dergelijke. Een Duitse bank zelfs, een Sloveense bank, een Oostenrijkse bank. Die hebben allemaal problemen en hebben dat weten op te lossen of nog net niet weten op te lossen. Maar de vier Nederlandse banken die meededen: SNS, ING, Rabobank en uh, ABN Amro, inclusief Fortis, die zijn dus wel geslaagd voor de test. En als je nou bij die acht banken staat, wat, wat is dan de consequentie zeg maar, op dit moment? Krijg je een soort tijdpad waar langs je dit in moet gaan halen? Precies, dan moet je de komende maanden aan de eigen toezichthouder uitleggen hoe jij denkt de komende maanden aan die extra miljarden te komen. Dan gaat het vaak om een paar miljard per bank die je moet toevoegen aan je kernkapitaal. En daarvoor kun je eh, aandelen uitgeven, je kunt spullen van je bank gaan verkopen en dat geld in de pot stoppen. Dan wel, als dat allemaal niet mocht lukken, want het kan natuurlijk best wel zijn dat de markt denkt van ja, maar als jij een, zwa een zwakke bank bent en je slaagt niet voor de test, ja. dan ga ik geen Aandelen van jouw bank kopen. Dus als het problemen zou geven, dan kunnen ze aankloppen bij de overheid, want die moet dan verplicht staatssteun geven. En ik eh, kan me ook voorstellen dat als je klant bent bij zo'n bank, dat je denkt: Nou, het zal zo'n vaart niet lopen, maar laat ik toch maar even naar een andere bank gaan. Is dat gevaar dan niet nu? Daar zijn de banken natuurlijk wel beducht voor. En vandaar dat banken ook ongetwijfeld zullen communiceren: vandaag, vanavond nog, ja. dan wel de komende dagen. Van wij hebben de voorbije maanden niet stilgezeten. We hebben gewerkt aan ons kernkapitaal om een gezonde financiële bank te zijn. waar je spaargeld veilig is. En als dat niet zo zou zijn, dan gaan we de komende maanden daar heel hard aan trekken. Dus klanten, wees gerust, we doen ons best. Maar het zou natuurlijk kunnen gebeuren dat klanten zeggen: eh, Toch maar eventjes een andere bank. En onze allerlaatste vraag, want je noemde die banken vooral in de landen op waar het momenteel ook uh, ja, in een heleboel opzichten zeg maar, economisch moeilijk is. is. Is het toeval of is dat juist een gevolg van? Of kun je dat niet zo makkelijk zeggen? Dat is voor een, een, een, dat is, nee, dat is voor een deel structureel. Want het zit zeg maar, in diegenen die van die banken die vaak veel te veel uh, risico hebben genomen... en in dingen zijn gestapt. Uh, Ruxychologisch uh, geld hebben geleend. Uh, denk aan de vastgoedmarkt in Spanje of denk aan het vastgoed in, in, in Griekenland ja. en dergelijke meer. Er zijn natuurlijk ook een aantal banken bij die gewoon belegd hebben... in landen waar ze beter niet hadden kunnen beleggen. Denk aan de Amerikaanse hypotheekmarkt, zoals een Duitse bank. Maar ook één Duitse bank heeft namelijk een tik op de vingers gekregen. Oké. Okay. Ik dank je voor dit moment, André Meijnenma... met je uiterst snelle reactie over de stresstest bij de banken. Ander eh, nieuws, belangrijk politiek nieuws, is dat het makkelijker wordt... de strijd tegen de Libische leider Gaddafi te financieren. Nu steeds meer landen de Nationale Overgangsraad... van de opstandelingen in Libië erkennen. Door die erkenning kunnen de bevroren tegoeden van Gaddafi... op banken over de hele wereld gedeblokkeerd worden. En de opstandelingen kunnen dan bij dat geld. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal, zijn er nog wel wat haken en ogen aan. Je zou dus kunnen zeggen dat je een, een, een weg zoekt om ervoor te zorgen dat het in elk geval volkrechtelijk en ook tussen landen mogelijk zou zijn om uh, geldstromen toch in hun richting te brengen. En dat Hoe doe je, zijn, je dat dan? Dat zijn, hele, dat zijn natuurlijk uh, complexe, gecompliceerde zaken. Ja. Daar praat je bijvoorbeeld ook over of dat in een directe uh, transactie zou moeten of dat dat via een, bepaald, uh, een bepaalde schakel zou moeten. Dat zijn het soort van zaken... die nu ongetwijfeld onderzocht zullen worden. Nederland heeft de rebellen heel lang niet erkend. Uh, hooguit als gesprekspartner. Dus uh, waar staan wij nu? Wij erkennen uh, de transitieraad niet. En dat doen we ook niet. En blijven we ook, daar blijven we ook aan vasthouden. Wij beschouwen die transitieraad op dit ogenblik... en dat is iets anders dan erkennen als de legitieme vertegenwoordiger van de Libiërs. Zolang als we in die transitieperiode zitten. Maak je zich nooit eens zorgen over met wie je nu eigenlijk zaken doet in Libië. Want Human Rights Watch bijvoorbeeld bracht deze week een rapport uit... waarin staat dat de rebellen plunderen, dat de rebellen ook mensen martelen... dat er wraakacties worden uitgenomen. Met wie doe je zaken? Als het gaat om het rapport van Human Rights Watch... daar hebben, hebben mijn collega's vanuit België en Luxemburg... tezamen met mij afgelopen woensdag over gesproken met uh, de leider van de transitieraad, de heer Gibriel. Mm. Hij heeft ons met nadruk gezegd dat zij volledig voldoen... aan datgene wat je mag vragen van die transitieraad... die immers op weg wil naar democratie en het respecteren van de mensenrechten. Mm. Zij... Op weg wil? Dus... Op weg wil naar. Ja, ja. Dus dat nog niet doet... Ja, nog niet doet. Natuurlijk, eh, natuurlijk hebben ze dus daaraan toegevoegd... dat zij datgene wat er aan misstanden wordt genoemd... scherp onderzoeken. En dat wanneer er inderdaad misstanden zijn gebleken... dat ze dan zullen doen wat bij een rechtsstaat hoort. Namelijk de desbetreffende mensen onder, naar de rechter toe brengen. Hoe lang kun je doorgaan met deze NAVO-operatie... Eh, die nog altijd niet ten einde is en die nog maanden kan gaan duren... terwijl de militairen al klagen over... We hebben geen doelwitten meer. De puffer raakt er een beetje uit. En tegelijkertijd, Europa zit in een gigantische crisis. Zoveel geld hebben wij helemaal niet meer. Wij zetten de missie in de richting van Libië voort... zolang als die nodig is. En dan gaat het erom dat wij vol overtuiging ervan uitgaan... dat het niet een kwestie is uh, of Gaddafi uh, weggaat... Mm -hmm. maar enkel wanneer. En daar gelden twee eisen van de kant van de internationale gemeenschap, ook voor de NAVO-lidstaten. Volharding en, wanneer nodig, geduld. U hoort de minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal in gesprek met onze correspondent Bram Vermeulen. far away I've been wanting for so long I gotta stop Wish I Could, Miss Montreal, brengt ons bij... Radio Tour de, dans, de, de tweede Pyrenee-etappe vandaag dus. En die werd gewonnen door niemand minder dan de wereldkampioen Thor Ik zeg het nog één keer hier in Lourdes. Een sieraad voor de wielersport. Deze man... Handjes nu op de remgrepen. Hij schudt het hoofd. Hij kan het niet geloven. Hij wint de etappe over de Obisk. Oké, okay, het was een gemankeerde bergetappe. Maar hij wint de etappe. Wat doet hij dat toch knap? Toerhusov. Door Huzoft en Harry, de nummer 2, David Moncoutier en Jeremy Roy... die heel lang op kop zat de hele dag, gewoon uit het wiel in de laatste kilometers. Voor Lars Boom was de tweede bergetappe toen al lang einde oefening... want al op de eerste beklimming moest hij eraf en niet veel later was het over. Ja, ik voorspelde het net al een beetje. en uh, ja, In dit geval heb ik niet graag dat voorspellingen uitkomen... maar het is echt waar, Lars Boom stapt in de auto, Lars Boom verlaat de Tour... Ik denk dat hij ziek is. Ja, hij zwaaide een beetje naar die camera van... joh, rot op, uh, breng me niet zo in beeld. Want uh, de cameramotor van de Franse tv is even bij Lars Boom gebleven. Maar Boom doet zijn helm af, stapt dus in de auto. Ja, hij is niet gevallen, maar het lijkt erop dat hij uh, ziek is... dat het uh, gewoon niet meer verder kan. Het bleek overigens geen griep of ziekte te zijn die Lars Boom de das om deed. Maar een onwillige Achilles Space maakt een voortijdig einde aan zijn tour. Hij was overigens niet de enige uitvaller vandaag is ook nog een uitvaller van andere grote naam. Andreas Kleuden stapte af. Hij was de afgelopen dagen... een paar keer gevallen en zag gisteren zijn klassement... in gruzelementen vallen. Enige serieuze berg, noem het maar een serieuze berg van vandaag... was de Obis. Jeremy Roy kwam daar als eerste boven... en mag daardoor morgen de trui aantrekken. Favorieten deed relatief rustig aan en volgde op acht minuten. Roy werd in de laatste kilometers dus op de hielen gezeten... door Thor Husshoff en David Moncoutier. Husshoff gaf gas en liet de beide uiteindelijk dus achter zich. Maar de Chalingi was de beste Nederlander. Hij was de hele dag mee in de aanval en kwam na iets meer dan vijf minuten binnen en werd daarmee negende, want hij hoorde dus vanaf het begin af aan bij de eerste koplopers. Ja, dat was eigenlijk meer uh, geluk dan wijsheid, om het even zo te zeggen. Maar uh, ja, ik, ik, uh, op een gegeven moment ik door dat iedereen kapot zat. En uh, toen heb ik nog geprobeerd uh, om, de om weg te rijden. <laughs> en dat is, dat is gelukt. Dus uh, ik slipte mee met Bozenhagen en uh, toen kwam ik in die groep terecht. Dus dat was eigenlijk al... Uh, gewoon oh, een goede keus, denk ik. En eh, Bauke Mollema, dat was de tweede landgenoot die binnenkwam. Viel wat later aan, kwam binnen op de elfde plaats. Had een aantal hele zware dagen. Vandaag ging het gelukkig een stukje beter. Nou, ze zijn een stuk beter dan de afgelopen dagen. Dat is het belangrijkste. De, ja, ik ben nog niet helemaal uh, ja, de oude, zeg maar. maar uh... Ja, ik voel me nu gewoon echt met de dag beter worden. En, en ik voel me weer fit, dus dat, uh, ja, dat is wel een goed teken. Dat is een goed teken. In het algemeen klassement veranderde er weinig. Thomas Vecler gaat nog altijd aan de leiding. Gevolgd door Frank Schleck op 1.49. En Cadell Evans op 2 minuut 6. Rob Ruig is onze hoogst geklasseerde landgenoot. Hij blijft op 11 minuut 6 staan. Maar kroop wel twee plaatsen omhoog en staat nu 26 e Jeremy Roy, we zeiden het u al, neemt de trui over van Samuel Sanchos. Arnaud Janneton draagt ook morgen het wit. En Cavendish heeft nog altijd, ondanks... Wat puntenwinst voor uh, uh, Gilbert. Kevin heeft nog altijd de groene trui in handen. Aard Vierhouten. houten. Wij kaarten na, maar kijken vooral vooruit. Uh, twee dingen, heel kort nog even, we hebben het daar eerder over gehad, maar er zijn ook mensen die net in de auto zitten. Uh, zeg nog even hoe goed Huzoft is. Fenomenaal. Ja, het is, ja. het is, het is, als je zo wint, en dat nog kan, hè, want je, je, je kan het van plan zijn. Maar hij, hij fietst gewoon. wielrennen is niet harder fietsen, leerde ik vroeger. Maar vandaag wel, hè? Vandaag was het gewoon hard fietsen. Hè. En dat is bovenwaardig uh, knap ook nog een keer. Omdat hij heeft natuurlijk zeven dagen in die gele trui rondgereden... en daar echt die trui tot hand en tand verdedigd, Ook nog twee etappes in waarvan we dachten van... nou, nu zal het wel klaar zijn. En stond hij toch weer op het podium met zijn gele trui. En het was maar één seconde op Evans. Maar hij heeft de lang stand gehouden... Ja. En dat kost ook nog even wat extra. Extra van jezelf. En daar heeft hij goed doorheen gewormd de afgelopen dagen. En dan nu op zo'n dag toeslaan. Ja, dat is toch alleen voor de hele grote toegegaan. Ja, een hele grote, ja. grote renner. Voor het klassement weten we. Daar zal hij uiteindelijk niet voor meedoen. Maar daar is hij ook niet voor. Maar alles wat hij kan doen, heeft hij gedaan. Een andere naam. Ik noemde hem net. Rob Ruij. Zat 26 tot op 11 minuten. Als je dan nog eens bedenkt dat hij met de ploegentijdrit... daar ook nog redelijk wat tijd relatief verloren heeft... op het van een aantal andere mensen. Dan rijdt die jongen een goede tour. En dan zeggen kenners altijd... Ja, maar dat wisten wij ook wel, dat Rob Ruijf zo goed kon fietsen. Maar voor een heleboel Nederlanders is hij ook relatief wat nieuwer. Hè? Die Robrak, waar, waar komt hij vandaan? En is het verrassend toch dat hij zo relatief goed meedoet? Ja, het is, is jong uit Valkenburg. Een, uh, een limbo, zoals wij dat noemen in het wielerland. En uh, Rob begon bij de, bij de jeugd, doorgestroomd. Uiteindelijk opgepikt bij het Rabo Continental Team. Van de jeugd, de jeugdopleiding. Rabobank, twee jaar bij gefietst. Met bestempeld als toch een beetje lastig, grote mond. Uh, vervelend, in de groep liggend. Uit het continententeam vandaan. Is in de Duitse ploeg gaan rond gaan rijden. En viel toch op, iedere keer in de wat lastige wedstrijden. dat hij daar toch zijn mannetje stond. in de uitslagen reed. heeft een uh, stagecontact gekregen bij de ploeg van Daan Luyks, Kanselij DCM. 2009 was dat. Dat was dat het eerste jaar van Kanselij. En 2010 en 2011 zijn ze nu eigenlijk in zijn, pas in zijn tweede jaar. echte prof zijn bezig. En dan op deze manier uh, je neerzetten. Dat is knapper. Dus om het nou te zeggen dat je het echt ziet aankomen. Ik had het niet zien aankomen. En, en ik dacht dat zijn hoogtepunt in Dovene was dit jaar. Maar... En wat mij frappeert is dat hij eigenlijk ook... Eh, als hij vijf minuten na de winnaar binnenkomt... eerder ontevreden is over het feit dat hij vijf minuten later is... dan dat hij maar vijf minuten later is. Ja, ja dat hij is niet gauw tevreden. Nee. En, uh, en dat is hij ook niet in, in, dat is hij eigenlijk in alles niet in, zo, in, in zijn zijn als, als, als topsporter. Dus hij wil gewoon wel echt het onderste uit de kan halen... En, dat maakt dus ook dat hij staat waar hij nu staat. Dus dat is toch wel uh, bewonderenswaardig. En de manier hoe hij het doet en hoe hij zich toch handhaaft... in die grote, grote voorste groep iedere keer, ja, dat is knap. En dan heb je toch wel wat in je benen zitten, zeker het bergoprij. rijden. En is het iemand die de potentie heeft gezien, leeftijd en ontwikkeling... om zich tot een nog betere ronde renner te ontwikkelen? Want, want, want dat, dat roept hij zelf ook, hè? Ja, als die wilde maar is, en die wil is er wel bij hem, 25 jaar. Dus uh, de, de wereld ligt voor hem open. Hij moet, hij moet ontwikkelen, hij moet nog wat rustiger worden in zijn uitspraken. Ook uh, in, een, in een ploegomgeving kun je soms, als het echt het heets van de strijd zit. en je komt over de finish, dan is het soms beter om even je mond te houden, adem te halen. en dan, dan wat te vertellen. En dat valt dan ook met de rest wat beter. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die moet je doorlopen. en die heeft hij ook nodig. Dus af en toe dan. Uh, moet Rob weer even op zijn plekje gezet worden. En dan is het weer prima. En maar, ja, wat hij dit jaar gewoon ja. wel neerzet in de koers... en wat die het er toe doen en dan ook laten zien. Zoals hij ook het 1K heeft gestreden voor Pim Lichthart... die dan uiteindelijk ja. met de en blauwe Trio blijft staan. Ja, dat, zijn, dat zijn de momenten dat Rob ook de andere kant van zichzelf laat zien. En die zijn heel belangrijk. Kortom, wij verheugen ons wat dat betreft op hem de komende dagen. We gaan snel naar de etappen van morgen. Want daar waren we vandaag eh, wat oneerbiedig bijna soms zeiden. Een overgangsetappe, in ieder geval zo beschouwd door de grote mannen. Grote mannen die morgen wat willen, eh, die zullen echt morgen ook eh, moeten. Eh, het, het parcours eh, is uitdagend genoeg. Ik krijg al bijna hoofdpijn als ik er naar kijk. Met al die toppen en die aankomst op plateau erbij. Eh, wie, of oh wie, gaat morgen het bal openen? Want sommigen moeten langzamerhand, hè? als je die tour nog wil winnen. Ja, en degene die, die goede benen heeft, die het voelt. Nou, ik, ik denk dat ik het langer kan volhouden. Het is toch een etappe. Als je boven de Colder komt, dan zitten we op kilometer 109 van de etappe. En we moeten de 169 en de aankomstberg op. Dus je hebt gewoon nog wat er tussendoor nog een keer komt, 60 kilometer. Vooruitrijden voor een groep die jou in willen halen. Met de klasse die een ploeg om zich heen heeft. Dat maakt het toch heel erg lastig dat om, om al vrij vroeg die aanval op te zoeken. Dus de zaak is om, om, om het tempo hoog te houden. Maar, maar krijgen we dan, uh, is de verwachting bijvoorbeeld dat de schlekploeg... zoals we dat, uh, om ze dan maar even zo te noemen... een, een, een straf en hoog tempo uh, een groep gaan uitdunnen en in de slot klimmen. Want uh, die schlekjes die zitten natuurlijk heel lekker aan tafel... maar die hebben die Australiërs nog tussen zich in staan. En die Australiërs denken, zolang ik hier sta met die tijdrit die nog komt... Uh, dan zit ik lekkerder aan tafel dan, dan die mooie slekboers. Ja, het, het lijkt een beetje daarop toegespitst te worden. En wat ze vergeten is dat er, er hangt nog een contador in hun nek. Er hangt ook nog een ja. Basso. En die kunnen ook allemaal een beetje tijd rijden. Dus de, er is echt nog wel meer winst. De, er moet meer winst gehaald worden dan dat er nu is. En ik zou zeker niet wachten tot de Alpen. We hebben het de afgelopen jaren in de toeren te vaak gezien. Dat ze het wachten, wachten, wachten. Ja. En dan op een gegeven moment is de toer afgelopen. En zijn ze te laat. Dus... En wil Contador daardoor nog wat, zodat hij het kan. Is het dan morgen toch voor hem wel een beetje die idee om iets te laten zien? Ook een beetje op zijn terrein? Het mooie, het mooie eigenlijk van, van Spanjaarden ook is, is wel dat ze in het gebied waar ze nu rondfietsen, de Pyreneeën, eh, ontzettend veel uh, fans, supporters, in oranje shirts allemaal, die daar uh, op de bergen staan. Dat geeft al wat extra's, dus ik, ik verwacht ook wel van Contador dat hij, als hij iets wil, en hij wil zeker wat... dat hij morgen wel iets laat zien. Dat hij het zeker gaat proberen. En of het hem gaat lukken, dat is vraag 2. Maar hij gaat niet zoals Evans in het wiel zitten... en wacht tot en wacht. hij boven is, over de finish. Dat, dat ja. zeker niet. We gaan ons nu al verheugen op de dag van morgen. En voor wij deze uitzending gaan afsluiten... gaan we eerst even naar de collega's van WNL. De avondspits, Casper Kooi Zo uh, die kijk naar het nieuws nemen jullie het over. Wat zijn de onderwerpen? Ja, goedenavond Tom. We hebben het zo meteen uitgebreid over internet. Want in tijden van verliezen gaat het met internetbedrijven bedrijven juist heel erg goed, althans zo lijkt het maar, is er misschien een bubbelopkomst? En we hebben het over sociale media, want worden we daar nou leuker op of niet? Dat zometeen Tom. Tom, zit jij eigenlijk op Facebook? Uh, nee, ik zit niet op Facebook, kan je niet helpen. Heel goed. <laughs> Worden door geen vrienden. Worden we geen vrienden. Nou, althans niet op Facebook. Uh, WNL straks uh, na het journaal natuurlijk van uh, half zeven. Wij gaan afsluiten deze avond. Uit Vierhouten verhoogt zich al op morgen. En dat doe ik ook. 2-1, 2-1, 3-en-buiten-categorie zie ik staan. Aankomst op plateau erbij. Morgen een krassemensdag voor de hele grote mannen. Zoals Veukler die aan de leiding gaat. Schlek op 1,49. Dat is Frank natuurlijk. Evans op 2,6. Andy op 2,17. Basso op 3,16. Koenego op 3,22. En we houden even op bij de nummer 7. Alberto Contador op vier uh, minuten. Kevin is in het groen. Jeremy Roy in de bolletjes trui. Kortom, morgen een prachtige dag. Vanavond nog na kaarten in de avondetappe. Morgen om 2 uur zit Dion in de Graaf hier... voor weer een hele mooie dag. Radio Tour de France. Adama. Ik wou dat het vroeger zo had gekund.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 Een vijf Spaanse, twee Griekse en één Oostenrijkse bank... zouden het in dat geval niet redden. Ze krijgen een half jaar de tijd om nieuw kapitaal aan te trekken. Het gaat om kleinere banken. De grote Europese banken, waaronder de vier belangrijkste Nederlandse banken... zijn wel geslaagd voor de stresstest. In totaal deden er 90 Europese banken mee in de proef. In het grootste deel van het land... kunnen de publieke FM-radiozenders niet meer worden ontvangen. En in het noorden zijn via Digitenne Nederland 1, 2 en 3 niet meer te krijgen... Dat komt door brand vanmiddag in de zendmast van Hogersmilde in Drenthe... en vannacht in de mast van Lopik. Het 200 meter lange stalen gedeelte van de mast van Hogersmilde is geknapt. Niemand raakte daarbij gewond. Na de gebeurtenissen in Hogersmilde is uit voorzorg die van Lopik uitgezet. En dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is uh, prachtig weer. Uh, u gaat een heldere avond tegemoet. De nacht verloopt ook grotendeels helder. Het wordt uh, 10 tot 14 graden, die 14 graden aan zee, de 10 graden uh, landinwaarts. Dan morgenochtend begint met zon, maar vanuit het westen neemt de wolking vrij snel toe. Ik denk dat tegen de middag het in het westen al licht kan regenen. En in de loop van de middag gaat die regen zich uitbreiden naar het oosten. En hoe snel dat precies gaat, dat weet ik ook niet. Maar ik denk toch wel dat tegen de avond het ook in het Oosten wat regen. Daarbij waait een zuid zuidwestenwind Die trekt aan. Bovenland is die windkracht 3-4. Aan zee is die windkracht 5. En het wordt vroeg in de middag voor de regen uit... en voor die dikkere bewolking uit nog 20 tot 23 graden. Morgenavond is het dan zeer regenachtig weer. Zondag zitten we achter de aan regen. Dan hebben we meer buiengeweer. weer met af en toe zon tussen de buien door. Er waait dan een straffe zuidwestenwind. wind voor de graad of 20. Maandag hebben we nog zo'n dag en daarna wordt het nat. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met nog ontviel op de A1 richting Amsterdam. Daar staat er een ongeluk tussen Kralp en Hoeverlaken en af het bunt nog 5 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle reistoken weer open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits Kasper Kooi. Worden we socialer of asocialer van Facebook. En Nederland moet groot worden in apps. Google heeft de eerste kwartaalcijfers naar buiten gebracht. En wat blijkt, het internetbedrijf heeft totaal geen last van enige vorm van crisis. Zelfs geen financiële. Live vanaf de redactie van WNL zeg ik goedenavond. Tot 7 uur ben ik bij je en ik ben niet alleen. Want tegenover mij zit WNL's internetgoogle Danny Mekits. Goedenavond Danny. Dag Kasper, goedenavond. Dit half uur sta jij... Mij bij in de wonderenwereld van het WWW. Um, even over dit nieuws, Google. Google behaalde een winst van maar liefst 36 procent. Jij bent zelfondernemer? Ben je jaloers? Nou ja, jaloers niet. Je moet natuurlijk een organisatie altijd in perspectief zijn, uh, zien. En er is maar één Google in deze wereld. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel grote bedrijven zullen zijn... die wel jaloers zijn op de prestaties van Google. Je ziet overal, kijk ook naar de aandelenkoersen... dat het een ongelooflijk ingewikkelde periode is. En zo'n internetbedrijf, 20 jaar geleden bestond het nog niet eens... Ja. behaalt zulke cijfers. Ja, dat is natuurlijk wel een droom van veel uh, beursgenoteerde bedrijven in elk geval. Ja, ook een jongensdroom. Misschien ook wel voor jou. Misschien ooit. Ja, misschien ooit. Ja, precies. Uh, de aandelen stegen naar dit bericht met 12 De internetmarkt lijkt geen plafond te hebben, zo zou je kunnen zeggen. Hoogleraar Jaap Koelewijn van de Nijenrode Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het uh, lijkt alsof Google in een andere wereld leeft. Ja. Twee opmerkingen te relativeren. In eerste fase is het zo dat Google een wereldwijd speler is. Hè. Dus niet alleen afhankelijk van Amerika, waar de groei misschien wat trager is... Maar uh, ja, China na uh, in de rest van de wereld natuurlijk een hele grote speler. Ja, en Google heeft het voordeel, en dat is natuurlijk wel wat je heel veel ziet in uh, internetland. Er is altijd één partij die heel sterk dominant is. Uh, zoals Microsoft, dat is met de tekstwerker. En, uh, en Outlook, dat is Google natuurlijk voor de zoekmachines. Want die kennen nou nog Alta Vista of dat soort uh, ja. search engines, Netscape. Het heeft... Het is allemaal overvleugeld door Google en die heeft een aantal zeer goede product-marktcombinaties die buitengewoon in stevig zijn. Ja precies, het gaat bijvoorbeeld om de online advertentiemarkten. 41% hebben zij in handen. Um, nou, het mooie voor Google is, heel veel internetbedrijven zijn naar de markt gegaan zonder ooit de cent te verdienen. Maar wat je ziet is dat Google wel echt de winst maakt. We komen echt harde toppers uit het bedrijf. Er wordt echt geld verdiend. Er wordt ook weer op grote schaal geherinvesteerd. Maar het businessmodel van Google, zoals ze dat tegenwoordig genoemd, dat blijkt het buitengewoon goed te functioneren. Is een Google in staat bijvoorbeeld met een met een Facebook om een, een, een eigen economie te creëren? Dat vind ik een, een, een moeilijke. Uh, uh, ik herinner mij nog zeer goed de internethoud van 1999 2000. Ja. Toen dat ook oh, dat, dat er een hele nieuwe wereld zou komen. Ja, ik ben altijd een beetje. Onrustig word ik als wij weer verhalen horen over een andere economie, een nieuwe wereld. Uh, hm. Ja, er is een nieuwe economie, er is een internet-economie. Probeert zich nou eens een dag of een uur voort te stellen zonder mobiele telefoon internet te Het kan gewoon niet. Uh, daar wordt u ook door een aantal bedrijven echt geld verdiend. Geen fictief geld, geen klanten, geen leads, maar echt geld. Ja. En dat is dus geen andere wereld, dat is gewoon een normale wereld waarin je geld wordt verdiend. En dat is de, uh, en dat is ook meteen het verschil met inderdaad eind jaren 90, uh, begin dit decennium. Ja, ja en, maar ik zie het risico wel weer een beetje opkomen bij de LinkedIns en uh, uh, de, de Facebook's en Spotify's Pandora's hm. van deze wereld die ook naar de beurs gaan. Dat zijn bedrijven die geen winst maken nog. voorlopig alleen maar de kosten hebben. Ja, daar bestaat dus wel het risico dat het hele internet hard verhaal weer van vooraf aan gaat beginnen. Dat maakt ja, mij hele verzorgd. En dan knapt de, plaat, een, uh, de, de bubbel uh, alsnog. Jaap Kulijn, ja. hoogleraar uh, bij Nijenrode Universiteit. Vanuit de auto, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Tot de volgende dan. Bedankt voor Danny hier tegenover mij in Internet internetgoeroe. Uh, wat denk jij, komt er een nieuwe bubbel aan? Nou ja, kijk, een nieuwe bubbel. Als je kijkt naar wat er in 2000 gebeurd uh, is... dan zie je dat daar een overwaardering plaatsvond van internetbedrijven. Niet omdat internetbedrijven het zo slecht deden... maar omdat met name financiële instellingen en beleggers niet de kennis hadden... om dit soort internetbedrijven in te schatten. Internet een nieuw fenomeen was. Uh, en wat dat betreft is er natuurlijk heel veel veranderd. Kijk, Google maakt winst, dat ja. zei de hoogleraar al. Dit is een bedrijf dat echt geld maakt. Ja. En in die zin is het natuurlijk te vergelijken met andere bedrijven. Dus om heel eerlijk te zijn... ik verwacht niet een internetbubbel zoals we die eerder gekend hebben. Wel zul je zien, maar dat zal niet bij de Google's van deze wereld gebeuren, maar eerder bij kleinere bedrijven. Dat er nog steeds bedrijven zijn, internetbedrijven of bedrijven die zich rondom bepaalde technologieën hebben ontwikkeld. Uh, die wel degelijk uh, te maken zullen krijgen met een overwaardering. Nou ja, uh, jij noemt Google, uh, Jaap Koelewijn noemde bijvoorbeeld Facebook. Ja, nou kijk, Facebook is een interessant bedrijf. Uh, waarom? Omdat daar inderdaad de inkomstenstromen nog op gang aan het komen zijn. En de grootste waarde van Facebook op dit moment is vooral het gebruikersbestand. Maar wat ik wel eens vaker heb gezegd, ook hier op Radio 1... is dat op het moment dat je een site hebt zoals Facebook... die in korte tijd eigenlijk zo ontzettend veel gebruikers... zoveel mensen weten bereiken... dan kan het natuurlijk ook omgekeerd gebeuren. Namelijk dat mensen wellicht in korte tijd weggaan. Nou ja, we zien sinds kort dat Google Plus is gelanceerd. Ja. Wederom een sociaal medium. Weer zo'n site waar mensen Precies. lid van kunnen... Worden Blijf het allemaal proberen. En ze blijven het allemaal proberen. De vraag is: wie wint en hoe snel kan het voorbij zijn. En dat is natuurlijk een interessantere vraag voor Facebook dan voor Google in dit geval. Nee, die make it. We praten zo verder. Dit is WNL Financieel nieuws nu. Uh, daar heb ik een handige applicatie voor op de mobiele telefoon. Zometeen meer over apps. Apps uit Nederland. Deze app laat zien wat de AEX heeft gedaan: 0,2% in de min op 330 punten. Sibyl Brouwer van Abinambro Bank, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, rustige dag was het vandaag in? Nou, oh, waarschijnlijk wel. Niet, uh, op het eind niet zo heel veel beweging, maar door de dag heen toch, uh, toch best wel wat. Uh, je zag uh, met name ook de AIX-index best wat afkomen uh, in de loop van de middag. Dat had eigenlijk te maken met spakke uh, consumentenvertrouwenscijfers uit, uh, uit Amerika. Um, maar aan het eind, aan het slot, uh, herstelden we dat toch weer. Dus uh, ja, per saldo zijn we inderdaad uh, bijna ongemaakt uh, gesloten. Gisteren hadden we in Avondspits uitgebreid uh, aandacht gehad... voor de kredietwaardigheid van Amerika. Hè. De kredietbeoordelaars. Het land dreigt niet meer aan betalingsverplichtingen te konden voldoen. Speelt dat vandaag nog een rol? Ja, dat blijft toch wel een rol spelen. Uh, of gewoon het, uh, ja, de ene dag wat, uh, wat actueler en wat, wat meer een rol speelt dan, uh, dan de ander. Maar dit is natuurlijk uh, ja, dusdanig cruciaal dat uh, zolang daar geen definitieve oplossing uh, ligt... en zolang zeg maar, de, ja, de democraten en de republikeinen in, uh, in Amerika het uh, niet eens worden over, over het plan... Wat, uh, wat tot die oplossing moest, moet leiden, dat dat de gemoederen wel bezig blijft uh, houden. En dat zag, ook, dat zag je ook vandaag wel weer. En wat natuurlijk... En daarbij kwam dat na Moody's nu ook SP, ja. Tweede Rating Agency, uh, aangaf dat zij mogelijkerwijs de rating van Amerika gaan verlagen. Zijn er nog meer zaken waar je naar uitkijkt volgende week? Nou, ik denk dat dat voor een deel uh, dezelfde dingen zijn als waar we deze week mee bezig zijn geweest. Dus uh, de markt zal toch een beetje nog die uitkomsten van die stresstesten. Uh, gaan verteren in, in de loop van volgende week. Uh, en daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, met name ook volgende week het uh, ja, resultaatseizoen echt uh, in uh, volle kracht losbarst. Uh, vooral in Amerika zie je dat een aantal banken, belangrijke banken en ook een aantal lange, belangrijke bedrijven in de IT-sector met, uh, met resultaten gaan komen. Dus daar zal uh, heel scherp op gelet worden door beleggers. Hartelijk dank. Sybrand Brouwer van ABN AMRO. Graag gedaan krijgt nu net het bericht binnen. Acht Europese banken zijn gezakt voor de stresstest. Danny Meekits, de gast bij WNL's avondspits. Onze internetguru, zo, noem, zo noemen we je graag. Um, heb je wel eens geïnternet date? Nee, ik persoonlijk niet. Ik ken wel mensen die dat gedaan hebben althans niet geïnternet date op persoonlijk vlak... wat je natuurlijk wel heel veel mensen ziet doen... en daar maak ik me ook schuldig aan... is het gebruik van LinkedIn als zakelijk oh ja. netwerk. En dat is ook een soort van daten, maar dan zakelijk vooral. Ja, precies. Ik krijg altijd van die, in, van die, van die mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken... Die maar nu vragen natuurlijk of ik de vraag, Casper, heb... of jij al eens geïnternet <lacht> nou, date Nou, ik, ik kom erop, omdat ik... Uh, ik had van de week, had ik me ingeschreven bij een site. Mm -hmm. In alle eerlijkheid. Um, dat is een gratis website. Ja. Um, dan kan je chatten. krijg je één iemand toegewezen. Ja. En dan zie je geen foto van iemand je doet gewoon een gesprekje. Na vijf minuten krijg je de vraag van wil je met deze uh, dame dan verder kletsen? Ja. Nou, dan klik ik op ja. En dan krijg je een tien minuten gesprek. En dan krijg je de foto langzamerhand je te zien hoe zij eruit ziet. Ja. En dan kan je na tien minuten kan je zeggen van... Oh, deze vind ik leuk. Dan kan je verder praten. Of deze vind ik niet leuk. En dan blokkeer je die voor altijd. En nu natuurlijk de handvraag, werd het wat? Nou, ik ben dus... Ik, ben dus, ik, ben dus, <lacht> ik interview jou. <lacht> uh, ik, ik, heb, ik heb uiteindelijk een hele leuke avond gehad. En toen bedacht ik mij uh, van eigenlijk worden we dankzij dit soort dingen wel socialer. Want we leren op deze manier mensen kennen. Aan de andere kant wat wel interessant is. Is afgelopen week een documentaire online geplaatst. Onder andere op de website van de NOS. Dat waren 16 mensen die een week lang verstoten waren van het internet. Oh ja. En dat was heel interessant om te zien, dat filmpje is nog op internet te vinden. En het, het mooie was dat je zag dat die mensen juist socialer werden... door het internet niet te gebruiken. Maar waar volgens mij de oplossing zit voor dit vraagstuk... is dat je het niet te, te vaak en te veel moet gebruiken... maar dat je ook niet je er helemaal van af moet zonderen misschien. Nou ja, er, er wordt wel eens geklaagd, bijvoorbeeld in, in de trein... dat mensen alleen maar op hun mobiele telefoon zitten te kijken. Ik nou, vind dat niet zo erg, want ik ben er gewoon met mijn vrienden bezig. Ja, maar dat heeft misschien ook meer met technologie te maken... dan per se het internet. Want ja, hier in Amsterdam, in het Vondelpark... zie je ook steeds meer mensen met oortelefoontjes in. En die ja. daar kun je ook niet mee praten, want ja, die zijn muziek aan het luisteren. Dus misschien is het ook wel een breder vraagstuk... dan alleen het internet. Ja, ik las laatst ook nog het bericht van de afgelopen week... dat je relatie er ook kapot aan kan gaan. Aan Facebook bijvoorbeeld. Uh, wat zeggen die advocaten? Oh, die advocaten zegt door één op de vijf schijnende stellen... die geven als oorzaak Facebook voor deze breuk. Nou, Sterker nog... Er is laatst een verslag gepubliceerd van scheidingen in Amerika. En er werd min of meer datzelfde percentage genoemd in de rechtszaken. Uh, aan, dus Facebook werd genoemd in hetzelfde percentage aan rechtszaken... dat rondom scheidingen speelde. Dus ja, het schijnt zo te zijn dat met name toch ook in Amerika... ik moet zeggen, in Nederland loopt het niet zo vaart... want we zijn in die zin toch minder heftige social media gebruikers... als het gaat om Facebook. Maar dat daar dus Facebook een hele grote rol speelt in relaties. Maar je ziet het ook steeds vaker. Lange afstandsrelaties. Vroeger hadden mensen een telefoon om met elkaar in contact te te blijven. Daarna had je Skype, kon je elkaar ja, zien... en kon je cies. op een andere manier met elkaar in contact zijn. En nu heb je Facebook om elkaar te volgen in het leven. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor spanningen kan zorgen. We hebben het over Google gehad. We hebben Facebook veel genoemd. Uh, wat ik niet tot nu toe nog niet in deze uitzending heb gehoord is Hives. En Hives is niet meer de grootste in Nederland. Nou ja, het gaat erom zeg maar, op wat voor manier bekijk je het. Hive scoort nog steeds ontzettend goed. Het bereik van Hive in Nederland is groter dan dat van Facebook. Je ziet wel dat Facebook eh, is qua ledenaantal aan het inlopen. Maar dat is ook niet zo gek, want Hive had al bijna iedereen als lid. Er zijn wel mensen die zeggen, Hé, wij stappen op, we zijn het een beetje zat. Maar ook Facebook, eh, daar zijn mensen die hun profiel eh, loslaten als het ware. Dus de vraag of ze elkaar aan het inhalen zijn of niet, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar wat we in elk geval zien is dat er steeds meer social media platforms zijn... Ja. En dat de strijd in de toekomst alleen maar heftiger wordt over de vraag... wie wordt nou de grootste ja, en wie precies, blijft de grootste? precies. En misschien, uh, uh, wie kan dat allemaal bundelen? Al die, al die platforms. Nou, ik heb dat wel eens gezegd. Kijk, ik vind het leuk om op al die platforms aanwezig te zijn. Vooral ook omdat ieder platform een ander publiek heeft of een andere toepassing. En het is nu wachten op die ene site waar je ze allemaal aan elkaar kunt koppelen. En dan zeg ik, ik ben nu op Radio 1 en dan staat het in één keer overal. Ja, precies. Of misschien via een app. Herman van Bolthuis, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de avond, U bent organisator. Dat het maakt, maakt niet uit. Excuus. Ik zal mijn leven beteren. Uh, u bent organisator van uh, App Amsterdam, en dat zeg ik dan wel goed. En dat uh, ook is een... niet? Ab Ab Amsterdam eigenlijk? Amsterdam, excuus. Nou, dit gaat lekker zo. Uh, nou, dat is een festival om te laten zien wat voor apps, oftewel programmaatjes, bijvoorbeeld op de mobiele telefoon, uh, worden gemaakt hier in, in Nederland. En dan voornamelijk in Amsterdam. Want Amsterdam moet app-hoofdstad van de wereld worden, vindt u? Ja, nou dat is niet alleen ik. Er zijn nu iets van 60 mensen mee bezig. Kijk, hoe staat het uh, met de streven? Ja, op zich is het streven om, om eens te kijken op hoofdstad of een, een soort mini Silicon Valley uh, te creëren uh, in Amsterdam. Waardoor je uh, een heleboel mensen uit, uh, ja, uit Europa, maar ook uit Amerika hier naartoe laat trekken. Uh, soms, soms gevraagd hè, dat je ze een tijd lang hier hebt om uh, te inspireren mensen te laten leren. Maar soms ook gewoon te laten zien van, goh, hier gebeurt al een hoop. We hebben een goede creatieve industrie. En waardoor je als stad uh, gewoon ook jezelf gaat promoten en daar ook uh, ja, economische vruchten van kan plukken, zeg maar. Ja, ik hoor dat wij hier in Amsterdam, waar wij ook de redactie hebben, uh, dat hier de app-dichtheid nogal, uh, nogal goed is. In, in ieder geval de app-dichtheid of de app-developer-dichtheid is redelijk hoog. Ja. We hebben dus een keer een onderzoekje gedaan. Um, en dat is uh, twee jaar geleden gedaan. Een, een, de laatste nog weer is bestendig. Um, maar Amsterdam eigenlijk wel als de, de, de, de dichtheid van app-developers het hoogst is in de wereld. Oh, Niet in absolute aantallen. Hè, want dan heb je het toch in Amerika uh, uh, toch, uh, uh, zeg maar 20, 30 keer zoveel uh, in, in bepaalde gebieden. Maar wel in dichtheid. Als het afzet tegenover tegen de hoeveelheid mensen. Ja. Hoe groot kan de, kan de, kan de app-economie worden voor Nederland? Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Want uh, je hebt verschillende platformen natuurlijk. Je hebt uh, een aantal dominante platformen zoals Android en, en iOS hè, van Apple. Ja. En, uh, en ook Microsoft gaat nu een, een, een, een poging wagen, zeg maar. Um, het is een beetje moeilijk om te kijken wat, wat de mobiele revolutie brengt. Uh, is alles, wordt alles opgehangen aan apps... Of uh, kan je soms ook af met een uh, mobiele website uh, die soms makkelijker aan bepaalde databases te koppelen is als een uh, als een app die toch wat statischer is. Ja, precies. Dat is um, maar al met al verwachten ze zeg maar de totale, uh, dit dat kan toch wel, uh, als je met de creatieve industrie en games, dus dat kan toch wel uh, 1-2 miljard uh, euro opleveren uh, aan omzet, denken ze. Hartelijk bedankt. Lenny, je denk, je, denk, denk jij dat ook? Nou een van de interessantste opmerkingen van het gesprek hiervoor vind ik eigenlijk die over mobiele websites kijk een app dat is een programmaatje ja. en het programmaatje kun je op uh, op je telefoon installeren maar het, het probleem is dat je verschillende soorten telefoons hebt en dus dat als je een app wilt lanceren dat door iedereen gebruikt kan worden die door iedereen gebruikt kan worden dan zul je dus je app op verschillende platforms beschikbaar moeten maken. Um, ik zelf uh, ja uh, in Amsterdam in Nederland zijn heel veel app developers maar ik denk toch echt dat in de toekomst die mobiele sites een veel grotere rol nog gaan spelen dan op dit moment dat we dus minder apps gaan gebruiken, misschien dat het meer snelkoppelingen worden op je telefoon maar dat we uiteindelijk weer toegaan naar gewone tussen aanhalingstekens mobiele websites die interactie mogelijk maken. Ja, en die misschien ook wat sneller zijn dan apps. Nou ja, die wat sneller zijn dan apps je hebt ook een aantal voorbeelden, als je bijvoorbeeld de Blackberry neemt en je installeert daar het programma van Facebook of je gaat naar de Facebook websites, in veel gevallen is de Facebook website sneller dan de app, um, dus in die zin verwacht ik uh, dat er nog veel meer voorbeelden zullen komen waarbij zo'n site sneller blijkt te zijn in de praktijk dan zo'n applicatie die toch ook beperkingen kent vaak. Ja. Wat is nou eigenlijk een, een hele goede app? Welke app moet ik nou absoluut hebben volgens jou? Nou, het hangt een beetje vanaf wat voor persoon je bent. Kijk, op het moment dat je vaak gebruik maakt van het openbaar vervoer... dan heb je verschillende apps. Een app van de trein. Je hebt ook 9292. Dan kun je dus zien wat de vertrektijden zijn. Als je een vervent social media gebruiker bent... dan kun je allerlei programma's installeren voor Twitter, voor Hives, voor Facebook... voor al die platforms om verbonden te zijn. Er zijn zelfs LinkedIn-apps beschikbaar. Ja. Het kan zijn dat je het leuk vindt om foto's te maken. Dan heb je bijvoorbeeld Instagram... Daar kun je foto's mee maken en meteen bewerken. Die komen er dan Precies. veel mooier uit te zien. Ga door. Uh, veel mooier uit te zien dan in de praktijk. Dus uh, ja, het hangt er een beetje vanaf wat voor type persoon je bent. En ook dat zal in de toekomst uh, ja, steeds ingewikkelder worden. Want er zijn steeds meer apps. Dus de vraag welke app moet ik installeren? Ook dat is een vraag waar we misschien een app voor krijgen. <laughs> een app voor een app. Een app voor een app. Iets anders. Er is een project gefinancierd door Brussel. om gedrukt erfgoed te digitaliseren. Verspreid over Europa worden uh, bibliotheekcollecties. zoals oude kranten, boeken en tijdschriften ingescand. Dat is geen eenvoudige klus, zegt Jup Stoetetie van Abbey. Nou, dat is een van de problemen waarom uh, we waar bibliotheken mee te, uh, uh, te kampen hebben. Uh, dat is dat die collecties uh, deels aan het vergaan zijn. En vandaar dat ze die willen digitaliseren. En een andere uh, reden om uh, collecties te digitalis uh, digitaliseren is om ze beter toegankelijk te maken. Um, als je ze digitaliseert, kan je die collecties uh, uh, uh, kan je zoeken in die collecties. En... Um, je bent niet gebonden aan de plaats, dus je kan gewoon van achter je, uh, je pc uh, in die collectie zoeken. Het werkt zo dat um, boeken of tijdschriften die worden ingescand met een scanner. En dan heb je plaatjes, dat zijn uh, puntjes, dat zijn pixels. En daar zit geen tekst in. En onze software um, zet die, die plaatjes om in elektronische tekst. Het probleem wat wij eigenlijk oplossen en waarom de Europese Commissie ons gevraagd heeft is dat die software die, uh, die is eigenlijk gemaakt voor modern drukwerk en niet voor oud drukwerk. En de commissie heeft geld beschikbaar gesteld om, om die software gewoon te verbeteren voor oude spullen. Het is een heel groot project. Er zitten uh, alle grote bibliotheken in Europa uh, nemen deel aan dit project. Uh, de projectleider is uh, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Um, andere bibliotheken die deelnemen is bijvoorbeeld uh, de Franse Nationale Bibliotheek en de British Library... En, en ga zo maar door. En het is een heel spannend project. Um, want uh, heel, heel vaak, als je zulke grote organisaties bij elkaar aan tafel hebt... dan, dan, dan gebeurt er helemaal niet zoveel. Maar dit project uh, verloopt heel soepel. En we hebben heel goede resultaten geboekt. Ja, Danny Mekitz. Is dit nou een voorbeeld van hoe informatie beschikbaar kan worden? Oude informatie, wat dan digitaal wordt... En waar we voor de toekomst uh, altijd van zullen kunnen blijven genieten? Nou, om eerlijk te zijn, ja, absoluut. Kijk, je ziet verschillende voorbeelden van dit soort projecten. Het, uh, het, het Instituut voor Beeld en Geluid in uh, Nederland is bezig met digitalisering. We zitten met heel veel musea die trouwens in grote verbouwingen verkeren op dit moment. Waardoor hun collecties niet beschikbaar zijn. Maar die hebben veel meer schilderijen nog dan er fysiek aan de muren worden gehangen. Ja. Dat zijn allemaal voorbeelden van projecten waarvan ik zeg van, ja, dat is informatie. Uh, al dan niet betaald ook door de belastingbetaler. Maar in elk geval interessant voor heel veel mensen. En het minste wat je kunt doen, is gebruik maken van de nieuwste technologieën om ervoor te zorgen dat dat voor een breed publiek beschikbaar wordt gesteld. Ja, want jij zegt als je daar eenmaal, uh, als er eenmaal subsidie tegenaan is gegooid, dan moet het voor eigenlijk altijd en voor iedereen beschikbaar zijn. Nou, dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo. Ik kan me voorstellen dat er uitzonderingen zijn dat je toch informatie beperkt of beperkt beschikbaar wilt houden. Maar ik vind wel dat het een beginsel is dat op het moment dat je iets betaalt hè, van geld van mensen, van grote groepen mensen, namelijk de belastingbetaler, het minste wat je dan kunt doen, en dat zou je ook als overheid moeten vragen, vind ik, is stel dat dan ook beschikbaar aan iedereen. En in die zin is het natuurlijk heel vreemd... dat de grote archieven van beeld en geluid... Ik heb zelf in het jongerenlagerhuis gezeten toen ik 16 was. Oh ja. En ik stond laatst op de redactie van Vandaag. Die konden dat zo opzoeken en dan kon, die konden dat afspelen. Maar ik kan het dan zelf niet bekijken... terwijl het wel online staat op een bepaalde manier met een wachtwoord. Dat is natuurlijk vreemd. Nee, nee. Ben je er veel op veranderd? Uh, nou, ik herkende mezelf wel, maar ik moet zeggen... ik had veel meer een Amsterdamse accent vroeger. Oh, okay. <laughs> Danny Merkitz, dank je wel. Leuk dat je hier was op de redactie van WNL. Graag gedaan Dan onze andere held bij WNL, namelijk Wieger Hemmer. Hij is verslaggever en begin deze week sprak hij toevallige voorbijgangers aan in het park. Daarna deed hij dat uh, zo'n beetje elke dag. En vandaag hebben wij het slot van zijn serie Parkgesprekken. Vandaag met jonge vaders en moeders. Het is een jongetje, hoe heet hij? Bram. Hoe oud is Bram nu? Tweeënhalf. Er wordt veel over gepraat, hè? over kinderopvang. Dat wordt moeilijker ook met dit kabinet. Dat wil zeggen, je moet meer zelf gaan betalen. Ja. ja. ja. Zware tijden toch ook een beetje? Nou, het wordt, uh, het wordt wel steeds duurder. Ik bedoel, ik heb nu ook gastouderopvang, deels omdat er geen plaats was op de crash. en daar krijg je van de belasting minder van terug. Nee. Zo, Bram komt er even bij zitten. Zo. Ja, nou, we gaan ervoor zorgen dat hij hopelijk gewoon de opleiding kan volgen die hij wil. En, uh, hij is niet lui, dus ik ga er ook vanuit. Dat weet u nu al? Ja, ik vind hem een positief kind. Hij is altijd, uh, altijd voor alles in. Hij vindt alles leuk. Ik ken mezelf en ik ken de vader. En ik denk dat dat wel een goede combinatie is. Dat daar wel uh, succes uit te halen valt. Ik denk dat hij het wel gaat maken. Ik zeg, ik ken de vader. Daarin klinkt ook afstand. Dat ligt wat ingewikkeld. Maar uh, in principe is het mijn keuze om dit kind te krijgen. En mijn keuze om het ook uh, volledig... Uh, uh, zelfstandig op te voeden. Als het ingewikkeld ligt, moet u zich verantwoorden bijna ook naar andere mensen toe, als u daar weer alleen zit met dat kind. Ik merk wel in de, in de samenleving dat men nog steeds uitgaat van een papa en een mama. En daar ik, ging u ook ooit vanuit hoor? Ja, toen ik 18 was, wel, ja, maar nu niet mama, meer. Deze. Ja, ga maar spelen, schat. Mama, helpen. Bram heeft een eigen mening. <laughs> ja, en is niet nooit. Nice. Maar uh, in het begin ging ik daar nog wel eens tegenin om aan te geven dat het uh, dat in dit geval alleen een mama was. Maar uh, ik ben daarmee opgehouden. Dus, uh, ja. Maar Bram krijgt zijn papa ook nog wel soms te zien? Ja. ja. ja. Gaandeweg is het eigenlijk steeds minder gegaan met Bram, hè? <laughs> ja, dat zag, zag, zag er zo goed uit in het begin. Ja. Dit is een stoere man, als ik ja, dat zo zie. helemaal goed. Ja. Met een wielrenner, helm op. Inderdaad. Nog net niet in de Tour de France, maar over een aantal jaar is het zo ver. Ja, ja hij is aan, zich aan het voorbereiden op de, op de bergetap vandaag. Zometeen moet je maar gaan warm draaien, want we gaan de Obisco over vandaag. Oh ja, ja, in het echt wel ja. Maar u zegt dat mooi: hij is zich aan het voorbereiden. Men had altijd dat vooruitgangsgeloof. De volgende generatie die zal het beter krijgen dan de generatie van mij. Hebt u dat vertrouwen ook nog? Jawel, ja. Ik heb het niet, ik heb wel een positieve gedachte over: dat die generatie ook wel weer oplossingen bedenkt. Want maar we worden geconfronteerd verruim... met crisis, meervoud. <laughs> crisis? Ja, maar dat is allemaal relatief. Joh. Over tien jaar uh, is die crisis alweer voorbij. En uh, ik denk de werkgelegenheid van hem ten opzichte van onze generatie. is alweer een stuk beter dan uh, wat wij hebben. U zegt eigenlijk: elke generatie heeft zijn eigen crisis. Ja, en lost het ook alweer op. Welke crisis hebt u moeten doorstaan? <laughs> uh, de crisis dat je het heel erg goed hebt. Ik, ik, ben, ik ben een uh, kind van de babyboomer, dus wij, ja, ja, je had uh, alleen maar vooruitgang. En dan merk je op een gegeven moment ook in de jaren tachtig, uh, in mijn geval nog niet eens zozeer... maar mijn broer, dat hij ook uh, jarenlang niet uh, aan het werk kon. Nou, u Kalm, zei, ik kwam uit een tijd waarop welvaart en geluk de top bereikten. Ja, dat was ook wel de maakbaarheid. Hè? Als je het maar welvaart had, ging het allemaal goed. Dat was een visioen eigenlijk. Ja. Min of meer wel, Ja. ja. Ja. Geloof ze daar op een gegeven moment ook in? Die maakt brand. <laughs> uh, nee, nee, ik ben, ik ben niet zo idealistisch. Maar je bent er wel onderdeel van, van de maatschappij waarin dat uh, voltrekt natuurlijk. En ik denk dat hij daar wel uh, een uh, exponent van, deze generatie daar een exponent van wordt. Dat dat een soort mix gaat worden wellicht. Maar deze dat, jongen is ja. ergens natuurlijk wel uit idealisme geboren, denk ik zo. Ja, dat wel. Ja, ja, ja. En het grote ideaal voor deze jongen is... <klaar> Ik denk dat elke ouder zijn kind gezondheid en, en, en dat hij zijn passie mag naleven. Wielrennen? Wellicht wel, ja. <laughs> maar dan is dat misschien wel, toch wel een beetje wat verlengde van wat papa ook heel erg leuk vindt. Ja. Ja. Van vader of zoon, dankjewel. Fijne ja. dag. Ja, eens gelijk. Goh, kan niet schreeuwen, zeg. <laughs> Dit was de laatste serie Parkgesprekken van W.N.L. Zwiegerheimer. Hij gaat nu wel verdiend met vakantie. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze avondspits. Zometeen op deze zender Mangiare. Het kookprogramma zoekt de verkoeling op en praat met Kees Raad. Kees Raad die weet alles van chocolade... maar heeft zich onlangs ook verdiept in de, in de wereld van het ijs. Hij weet alles over hoe ijs vroeger smaakte... en hoe het nu eigenlijk zou moeten smaken. Dat allemaal naar aanleiding van zijn nieuwe boek IJstijd. En maandagavond dan is WNL terug op Radio 1 met het programma Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan. Fijn weekend.